Dames en heren, hartelijk welkom bij deze Bar Talk na afloop van Husband and Wife. Mijn naam is Maarten Brons. ik ben een freelance, dichter, copywriter, interviewer, presentator en het natuurlijk goed de dus schouwburg, mij dan af en toe in voor inleidingen en Bar Talks. Heel gezellig, jullie nog even blijven hangen. We gaan pittenpallen rond, pak een drankje aan de bar, naast mij staan. je school van Aschout en Hélène de Vos. Applaus! Nou heb ik wel wat vragen voorbereid en zo, maar het is toch ook wel heel leuk als jullie um, meepraten en meevragen en meeteken. want het was een hele achtbaan, of niet? Wie zal ik beginnen? Het was heel, het was een hele aangename. Zeg. Het was een hele aangename zegje. Een, een hele achtbaan. Ah, uh, ja, dat, uh, dat, uh, dat is het zeker. Ja, er gebeurt uh, heel veel. Ook uh, fysiek gebeurt er heel veel. <laughs> dus uh, ja, het is uh, best wel een hele rit, ja. Nou, te zien dat jullie al sinds september, oktober dit stuk opvoeren, gaat je dan niet raak je niet gesleten in routine, iets. Nou, het is een comedie. Waarbij <coughs> het, uh, het leuke van deze comedie is dat je moet proberen heel erg in het moment te zijn. Um, omdat er een grote losheid in de mise-en-scène zit. Dus je bent eigenlijk constant in de weer met van alles. Dus elke avond is eigenlijk ook wel anders. Aangezien bij een comedy het publiek bijna een soort vierde speler is. Uh, qua reactie en zo is elke avond ook echt anders. Dus krijg je echt niet de tijd om, uh, om het het zo, zo, zo te spelen. Uh, dat vinden wij ook niet leuk. Dus elke avond is ook wel anders. Het gebeurt dan ook dus dat mensen uit het publiek veel uit reageren en echt terug beginnen te praten als je iets wilt hebt. Soms het ja. wel gewoon, ja, ja. Ja? ja. Dat gebeurt af en toe en dan, uh, ja, het wordt af en toe heel hilarisch dat is leuk. Zoals dus als, als, als, als uh, um, Robert vraagt, is de, de koek zet hem al op, Wees, is de koek ook op bij Ik weet niet, van, vanavond uh, was, was de koek op bij de manier waarin je het vroeg, of niet? Ja? Hij is iemand knikken. Ja, ja, ja. Soms zegt, zegt ja. Dat ook iemand: Nee, ik moet het helemaal niet En Dan zegt zijn vrouw: Nou, is is nou voor mij wel. Nou, dan heb, het, dan heb je de pop aan het dans. Nou heb ik uh, een heel stuk van de film van Moody Allen te kijken. En daar zat ik helemaal niet bij te lachen. Hoe, hoe is dat met die comedie die, kom, zo ingekomen? Ik kan één Je zat niet te lachen met de film. Ik heb niet gelachen bij Woody Allen. Nee. Nou, het dus feit dat, het natuurlijk, dat dit live is, dat dit toneel is, dat, dat, ik denk dat dat uh, bijdraagt, dat dat uitnodigt tot een lach, dat live is. En uh, ik denk ook in de film um, wordt er veel gewerkt met, um, hoe noem je dat, met een soort dagboekfragmenten. En dan gaan de personages echt in de camera uh, bepaalde commentaren geven, wat dat wij hebben vertaald in uh, commentaren naar het publiek. Of, of uit de rol stappen en, en, en er zelf over. En ik denk dat die um, letterlijke aanspreking ik denk dat het aan het live ge gegeven ligt dat hij dit misschien grappig vindt. Maar ik vond de film zelf ook heel grappig. Je hebt wel gelacht. Ja, ja ik vind heel grappig. Uitbund, nee, dat is waar. Nee, niet uitbund, nee. Hoe heeft uh, Simon Stone dit... Ik zou ook graag een, een blik achter de scherm willen werpen. Ja. Um, hoe was die synergie? De wat? De synergie, met, met uh, regisseurs aangevallen. Wat bedoel je daarmee? Dat was om met hem samen te werken. Ja, ja. Hoe, hoe vertaal je een film naar het toneel? En dan helemaal zo, zo gekke hoe die eigenlijk film. Nou, vrij letterlijk dus. En uh, omdat dat ook uh, moest, mocht niet veel aan het veranderen. En wat ik daarnet zei, dat is zeg maar de grootste um, ingreep. Uh, namelijk dat dus dagboekfragmenten in de camera vertaald zijn naar gewoon monologisch uh, in het uh, publiek. En we hebben eigenlijk, is het uh, heel lang een uh, sleur geweest met al die, uh, al die attributen, uh, het appartement zeg maar, dat we moeten klaarzetten. Dus we hebben eigenlijk vooral daarop gevloekt en dat is verschrikkelijk om te repeteren zoiets. Ik wil er een voorbeeld van geven. Nou ja, dan je. Hélène heeft die, die, die kaarsje daar gezet, maar nu muziek ik niks meer. Ze dus moet daar staan. Of hebt dat daar gezet, en dan, of de telefoon staat niet op de tafel bijvoorbeeld. Dus dan, hij moet er wel staan. Snap je, je kunt in deze voorstelling, als je iets verkeerd doet of als je iets op de verkeerde plaats zet, dan kun je iemand anders echt heel hard in de, in de, nou ja, in de knoop uh, daarmee uh, steken. Daar. Ja, precies. Dus uh, ja, dat. Gijs, kun je, je misschien iets vertellen over de functie van dat steeds veranderende decor? Hoe kan ik dat interpreteren? <coughs> nou, ja, daarbij moet ik even aantekenen dat ik niet bij de repetities ben geweest. Ik heb de rol overgenomen van uh, Ausgedanis. Uh, uh, ik heb een aantal repetities bijgewoond. Ik denk eigenlijk dat uh, wat Simon bedacht heeft, is omdat wij zelf het decor maken bijna is dat je daardoor een enorme levendigheid hebt qua mise en scène. Aangezien uh, uh, tribune en het tribune hier staat en een tribune hier staat, zorgt die levendigheid eigenlijk dat het publiek aan allebei de kanten de acteurs de hele tijd kan zien. Uh, want dan sta je een stoel daar en dan loop je daar over. Dus er is geen vaste, houterige mise en scène voor één kant. En daardoor heeft hij beweging gezorgd. En wat ik mooi vind is dat hij... Uh, Eigenlijk pas aan het eind van het stuk is dat appartement klaar. Ja. Dus de laatste scene dan is het appartement klaar, is het huis klaar, dan staat alles op zijn plek en dan is het huwelijk naar de kloot. Dus dat gaat eigenlijk verkeerd om langs elkaar heen. Ja, nou, ja, eigenlijk. Er is een uitspraak die mensen zeggen: er moet altijd wat. Je, je moet altijd zorgen dat je wat aan je huis kan blijven veranderen. Op het moment dat het af is is het vaak tijd om te verhuizen? En dat is met een relatie die ook zo. Er moet altijd wat blijven om aan te sleutelen en te werken. Weet je, als het allemaal perfect is, dan is het binnen een jaar afgelopen. het. Ik, ik weet niet wat het publiek ervan vindt. Maar in ieder geval, dat vind ik wel een mooie symboliek uit. Heeft uh, een heeft, van jullie dat ook? Dat als je dan uh, denkt, het is af thuis. Herkenning, zegt hij. Ja. ja Helene, zijn, ja? zijn we niet eigenlijk al op zoek naar iemand die juist enorm op onze vader of moeder lijkt, of juist 180 graden tegenovergesteld Oh, dat zijn, dat zijn moeilijke vragen hoor. Dat, is, dat zijn vragen voor de psychologen om, om op te lossen. Maar ik denk dat beide kan. En beide gebeurt. Mensen, mensen worden aangetrokken tot exact dezelfde persoon, mensen worden aangetrokken tot de uh, tegenovergestelde. En uh, het lukt, het lukt niet. Nou ja, ik, ik, ik, ik durf geen formule geven. En wat is er dan dat het verder om toch in de diepe te springen, terwijl je eigenlijk ook in het all for less. Hoe zeg je dat? Uh, dit is het nu, dit hebben we nu, laten we dat maar koesteren, terwijl ik eigenlijk niet helemaal tevreden ben. Ja, nu ik moet wel eerlijk zijn, ik, ik speel ook um, het jongere meisje. Dus ik heb niet zoveel ervaring met hele lange huwelijken. Dus ik weet ook niet goed of dat je moet settelen voor. <laughs> of, moet, of moet springen in, in het diepe. Maar ik zelf ben iemand die uh, tot nu toe wel altijd um, vol voor iets is gegaan. En dat is een paar keer mislukt. Maar ik ben daar nooit, nog nooit. Dat heeft mij ook kapot gemaakt, maar ik heb daardoor nog nooit het geloof in de liefde verloren. Oh, mooi. En dat is wel vlak mijn van aan het daar. Ja. Ik geloof daar wel in. Hij is eens ook weer iets over zeggen? Dat is we voor les van toch in een diepe springen en... gaat je ook geen reet aan. Ja. Ja. Ik ga je een beetje mijn huwelijk analyseren met jou. Kan maar proberen, hè? Ja, ik het proberen. Ik het voor mezelf en voor mijn vrouw en allemaal mijn andere vriendin. Als intussen uh, iemand tussen een leerteval broer nog mail weet, dan horen we het graag. Goed, dan nog een keer terug naar achter de schermen. Hoe krijg je uh, de verhoudingen tussen die karakters precies nauwkeurig en precies ingestudeerd? Kun je iets over dat proces vertellen het uh, het is een hoop, ik heb het zelfs moeten op opschrijven daar was op een gegeven moment de, de draad een beetje kwijt de, de, de verhoudingen tussen de karakters ja, ik, denk, ik, denk, ik denk dat dat voor Robert en voor Hélène het moeilijkste is want wij spelen, uh, uh, wij spelen allemaal één karakter met, met één duidelijk ding uh, terwijl Robert en Hélène spelen alle minnaars alle mannelijke en alle vrouwelijke minnaast, vaders, ex-echtgenoten, noem maar Dus ik denk dat het voor jullie moeilijk is om wie te denken. Wie, met, met wie, wat is mijn verhaal nou precies met, met diegene? Ja. ja, ik heb daar een tijdje mee uh, geworsteld. Dat ik dacht van, ik moet een duidelijker verschil maken tussen die twee, uh, tussen die twee meisjes. En, maar dan heb ik op een bepaald moment bedacht. Nou ja, misschien moet ik dat helemaal niet doen. Dus ik heb gewoon geprobeerd om bij de tekst te blijven, die niet zo heel diep gaat, maar gewoon te zeggen wat er staat. En te vertrouwen op het feit dat als, eh, als ik dit kostuum aandoe en ik zeg ik ben in Eind, nou ja, dan gelooft iedereen dat. Of ik doe iets anders aan en ik zeg hallo, ik ben Sam. dan geloven mensen dat ook. Dus die, snap ik, die, die magie van het theater, als, als ik zeg zo is het en ik ben die, dan is dat gewoon zo. Dus ik heb, ik heb vooral uh, daarop vertrouwd en uh, mij niet zo hard bezig gehouden met het idee van: ah, ik moet zien dat er een groot verschil is tussen die twee. Het staat in de tekst. Het, het is het Snap je? Je kunt vaak ook zelf een beetje rust nemen door ook het personage te laten gewoon zijn. Snap je? Toen bedenken aan een citaat van Robert de Niro: wat, wat, wat doe je? Ik doe helemaal niks. Leef me in, ik bereik me voor en daarna helemaal niets meer. Lijkt het daar wat op? eindelijk wel, ja. Ja, ik ben in die zin ook niet zo, ik ben niet zo heel erg technisch. Ik kan me voorstellen, deze voorstelling is voor technische acteurs een heel, uh, een, uh, heel fijn ontstuk. Maar ik ben zelf niet zo heel technisch, ik mis dat ook altijd iets anders. Dus uh, ja, ik ben hier van gewoon inleven en dan zie ik wel waar ik uitkom. Gaat dit dus meer jou, jouw cup of om een hele technische acteur te zijn? Of, of zie ik hier of een verschillende school? Nou nee, nee. Je, kijkt, je gaat altijd in een situatie staan en je kijkt wat er gebeurt. Er zijn wel wat regels bij comedy hoe de lach werkt en, en, en, en hoe je, waar je focus moet liggen. Het heeft heel erg te maken met iemand de focus geven. Um, maar ja, David Mamet zegt, zegt dat ook altijd. Die, die zegt gewoon, zeg nou maar gewoon, just learn the lines, say them with the right pause. En uh, we will believe it. He, dus die, die, die heeft helemaal niks met method acting. En die zegt gewoon, kijk, een goed stuk, als je die regels goed zegt, en je zegt het is geloofwaardig, uh, ingeleefd tot bepaalde, ja natuurlijk moet je af toe, als je boos bent ben je boos, en als je verdrietig bent ben je verdrietig, dat, dat is dan het werk van de acteur. Maar uh, voor de rest is het gewoon doen wat er staat. En het leuke bij Woody Allen is, is dat er en, en dat maakt het vaak heel komisch, dat er geestige opmerkingen zitten, maar ook hele snelle stemmingswisselingen tussen mensen. Dus, dus Ramzi die heeft iets van, uh, als zijn ze vrouw zegt, ga jij wel eens vreemd? Nee, nee, nee, jij? O, o, En dan gaan allemaal dingen door zijn hoofd heen, waarvan je denkt, oké. Okay. En dat maakt het geestig. Of zo'n scène, uh, als ik dronken, mijn vrouw tegen mijn vrouw zegt, ik wil terug. Dan, dan dat, daar zitten heel veel snelle wendingen in, waardoor het heel onvoorspelbaar wordt en geestig. Uh, die moet je gewoon technisch hard maken, maar je moet ze wel ook echt spelen. Dus het is een combinatie van twee dingen eigenlijk. Je ook nog met allemaal meldstukken naar Ja, maar dat is uiteindelijk. Uh... Spiertuig. Spie ja, precies. Ja. Dat, dat is precies wat het is. Je, je, je uiteindelijk helpt je dat alleen maar, omdat je weet als ik die bank optil, dan komt er waarschijnlijk ergens die zin. Als ik hem neerzet, komt de... Dus op een gegeven moment is dat ook een parcours wat je loopt, net zoals een paard: een parcours met hindernissen. En op een gegeven moment denk je, oh ja, nu dit, nu dit, nu dit. Dat is bij ons ook. Wij gaan er ook zo heen. En zo zijn we, ja, bezig. Lekker bezig. En dan heb je houding aan, net als aan de kleding die je draagt, aan ander pakje aan. Ja, ja, keihard. Het is vaak zo, als, je, als we een voorstelling lang niet hebben gespeeld en je gaat terug in, her, in herneming. En je denkt, ja, ik wil dit eigenlijk niet meer zo goed stel je, je doet dat kostuum aan, je stapt op het podium en, en het, het, het komt gewoon terug. Dat is heel raar. Dat met of iets. Ja. Ja, ja, precies. Of soms zie je ook, ook andere acteurs, als ze gewoon een, een kostuum aandoen, dan komen er allemaal dingen terug. <laughs> <laughs> um, hoe, hoe is dat uh, zo ontstaan? Nou, wat ik andersom vragen. Kun je ook een, um, een killed darling uit, uit de doos halen? Wat, wat is er bijvoorbeeld geschrapt in de montage? Een heel goed idee dat wel ontstond bij. Ja, sorry, dat was jij natuurlijk niet bij, die repetitie. Nee, dat moet je even Een goed idee we dat, dat we hier niet hebben gezien maar het eigenlijk heel goed was. Alles wat heel goed was, hebben we erin gehouden. Oké. Okay. Nee, ik kan, kan wel iets heel slechts vertellen dat is okay. eruit is gegaan. Nou, het moment vroeg, ik heb op een bepaald moment dacht ik dus echt van oké, okay, Lijn moet iets doen, die twee uh, personages moeten anders. En dan had Rams het, het, het briljante idee. Die zei: Hélène, waarom probeer je niet eens een Nederlands accent? En dan is de ene Nederlands en dan is de andere Vlaams. Hoe klinkt dat? Dat is verschrikkelijk. Ik heb dat geprobeerd tijdens de repetitie. Er kwam geen reactie, van niemand. Dus dan heb ik het laten liggen en het ging niet aan. Geen Nederlands accent. Denk ik. De enige nou. Vlaamse die ik ooit een uh, Nederlands accent heb doen, is Mout. Hoe is het nou de dichteres van Mout? Van Howard. Ja. Oh, echt? Ja. En uh, Eva van nee. nee. nee. nee, een geurt? Nee. Kemo? Nee. Ze vlaamse actrice hier. Nederlands. Ja, zei niet. ik wist niet eens dat ze Vlaams was. Ik heb het er gespeeld, maar ik wist niet dat ze Vlaams was. Ja. Dat kan ze ook goed, hè? Ja, ja. heel goed. Ze heeft zelfs een echt een harde G. Ja. ja. Dat was die. Oh. Jawel. Oefenen, oefenen. Nog vijf minuten. Wie? Nog een wintopan. Um, waar ik me nog wel over heb zitten uh, is heb je liever een cultureel onderlegde, intellectuele breed algemeen ontwikkelde partner of iemand met wie het gewoon goed voelt en die zegt als je vraagt om samen naar Traviata of een Damien Hurst foto te gaan zien wat uh, heb ik liever een, een, een, een cultureel onderlegde vriend of iemand die nou met wie het gewoon goed voelt en die uh, glazig aankijkt als je zegt kom we gaan naar Traviata zien of een Damien Hurst maar dan liever de eerste. Ja, dan liever de eerste. Ja, ik, ik heb alleen maar ervaring met cultureel onderlegde vrouwen. Ik heb me er wel eens over zitten verbonden hoe het zou zijn als. Ja. Als? Ja, als, als het in Engels gewoon goed voelt. En als dan mijn vrienden en familie zeggen, ja, maar dat is helemaal geen meisje voor jou. Dan kom je daar nog achter, denk ik. Ja, Veel goed. dingen voelen in het begin goed. <laughs> Zeker als er met liefde te maken heeft, maar, uh, ja. En nou was het um, over vliegtuig gesproken. Gisteren ook Valentijnsdag. En jullie speelden in Drachten, toch? Ja, yes, dat is de Groningen ja. is Leewaar. Was er nog iets bijzonders aanmerkbaar of, of is Valentijnsdag ook gewoon ja. een verzinsel daar nou, hebben er niet echt veel aan uh, gedaan. Nee. Nee. Nee. nee. nee Volgens mij is het, uh, kijk ik echt een beetje overgekomen, overgewaaid in Amerika. Ik las vandaag in de krant, het enige goede wat uh, Valentijnsdag heeft voortgebracht is het nummer Blue Valentine van Tom Waits En daar kon ik me wel in vinden. Dat vind ik een schitterend nummer. En het zet het op. Um, Helene, zei het dat je uh, optimistisch gestemd bent ja. en niet cynisch wordt? Want dat, dat, dat is wat ik me, als je dan zo'n stuk ja. speelt, dat je dan denkt dat je nee. moet in de schoenen te laten zakken? Nee, dat heb ik totaal niet. Nee, dat laat ik niet toe zoiets. Nee, want als ik dat zou toelaten, dan, uh, dan was ik nu al heel ongelukkig. Dus ik laat dat niet doen, nee. ik zie het wel, ik ontken het allemaal niet, maar ik word daar niet ongelukkig van. Nee. Ja, ik heb alleen nog hoofd voor de witte bal over gedroogd. Ja, ja is het. zou dus, zeggen dat wel staat toe. Ik denk dat het tijd is voor een eh witte bal. Ja. Eh Helen bedankt.